Met het internationaal. Rusland heeft in de bezette Oekraïnse stad Gerson vandaag de roebel ingevoerd als betaalmiddel. Dat schrijft het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update. Er zou een overgangsperiode gelden van vier maanden om over te stappen van de Oekraïnse Grifna naar de roebel. Verder hebben de Russen tegen inwoners van de stad gezegd dat een terugkeer naar Oekraïns gezag onmogelijk is. Er is inmiddels ook een pro-Russisch stadsbestuur aangesteld. Uit de Asostal fabriek in de belegerde havenstad Mariupol zijn zo'n 20 burgers geëvacueerd. Het is de eerste keer dat burgers het verzetsbolwerkende stad in het zuidoosten van de Oekraïne... hebben kunnen verlaten sinds president Poetin vorige week opdracht gaf om het complex hermetisch af te sluiten. Het precieze aantal evacuees is onduidelijk. Rusland en Oekraïne melden verschillende aantallen. In de Amerikaanse staat New Mexico zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Door de droogte en hevige wind breidt hij zich snel uit. De brandweer zegt dat een gebied van zo'n 40.000 hectare in brand staat, maar gevreesd wordt dat de omvang kan verdubbelen. De brand woedt in, in het natuurgebied Calf Canyon, ongeveer 50 kilometer, ten oosten van Santa Fe, de hoofdstad van New Mexico.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 De Amerikaanse countryzangeres Naomi Judd is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze vormde samen met haar dochter het duo The Judds. Onder die naam brachten ze zes albums uit en scoorden verschillende hits. Ook van het duo vijf Grammy Awards. Uitgerekend vandaag worden de Judds opgenomen in de Country Music Hall of Fame, waar alle grootheden uit het genre worden geëerd. Naomi Judd was 76. Het weer eerst overwegend bewolkt... maar in de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Morgen wordt het warmer en is er meer zon... dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file aan de zuidkant van de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Osdorp en knooppunt Amstel, 10 minuten verdraging...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 Zijn hier de buren, ja zuster, nezuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen.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 Met de komiek uh, Frans Vrolijk hem op. Hij kreeg zijn eerste kans. En in 1956 trad hij had op, de radio op bij Tom Manders in het Revue Café Saint-Germain-Pré. Daarna werkte, uh, werkte hij mee aan televisieprogramma's als uh, Capriolen, Schertsboek, Aladdin en De Wonderlamp. En ik, uh, van de week uh, heb ik een show voor hem zitten kijken, en, uh, een optreden als cabaretier. En ja.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 Samen door een modderplas. Goed je oude tijd, goed je oude tijd. Toen ik voor een koperen een cent. Een boodschap voor mijn moeder deed. Ja, wat een wij, wij, wij. je oude tijd, goed je oude tijd. Op mijn rode driewielfiets. Helemaal naar oma reed. De kat die jou de een zat te dromen. Het rommeltje waar snoepjes zat stond daar op het buffet. Naast een donkerbruin portret van opa. Dag opa. Groen je ouwe tijd, groen je ouwe tijd. Toen je in je blote gat. Zingend op het gras wat ligt. Ja wat een wij wij wij je oude tijd, groen je oude tijd. Ja, als was de teddybeer die altijd veilig naast je sliep. Ja wat een wij. Van papa naar de kermis op het plein Bontgekleurde wereld van plezier Waar een kinderdroom geen droom maar werkelijkheid kan zijn Ja, maar nou, nee, wai, Een zuurstok en een en overal muziek een vlag en een ballonnetje, een hoge publiek, Een muts van rood papier, een wereld van plezier. Parjabada bai bai bai, parjabada bai bai, bai bai bai. Parjabada bai bai, bada bai bai bai bai. Ja, dan wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, Goeie oude tijd, vreemd soort geen ween naar een tijd. Die ongemerkt is weggeëpt. Ja, maar de boy, boy, boy, je alweer tijd, je alweer tijd, die weer zo dichtbij lijkt nou. Jezelf twee van die koters hebt. Ja, baba de wo wo boy, Ja, boy, boy, wo boy, boy, Ja, boy, boy, boy, wo ja, ja, wo ja, wat op mijn waai, ja, wat op mijn waai. Waar bleef de tijd toen ik als broek in de branding stond?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 Ik heb sluitend zwarte truien nog droeg, met de houtje, taal, de jas in de kroeg. Oh, het is alweer een En de existentialisten zaten op Saint-Germain-de-Près en gedwee, beetje mee. Zong de liedjes van Juliette Grego, de tamimso mime zoals Marcel Marceau in mij. Waar bleef de tijd? Ieder jaar wisselt weer in van de klok. Met de twist en met de beat en de rock. O bleef toch al die nieuwe tijd? Die tijd van lozens en van brozums en van hippie en van bro. Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? Vlees de tijd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 dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een krats bij KBU. Doe het met elektriciteit.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 fabriek, die buurt ben ik gaan zoeken, die buurt bestaat niet meer, alleen nog maar in boeken en foto's van eer. Die buurt is verdwenen, die buurt heeft afgedaan, de buurt waar men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 Kijk wat wezenloos, ik zag geen wilde roos. Mijn wilde orchideelen, ja of niet? Want als je er nou langs ziet gaan, dan is daar niks bijzonders aan. Gewoon een dikke dame op een viert. Want koning, van Kuren, dat was voor ons wel triest. Maar koning zag niks in, een aankomend artiest en daarom... Met de runder, met de runder, maar dan gozer. Met de runder en varkenslagerij. En daarom dan kom niet jou, en ook niet mij. Waar dan gozer. Met de runder, met de runder, maar dan zijn gozer.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 Jaarlang had zijn vrouw met de aardappel zitten wachten. Om zes uur kwam hij van zijn werk, maar thuis kwam hij naar achter. Dan hoorde zij er eens op de trap hoeveel Jacob er weer had gedronken. Hij schrokte zijn prakke gauw op en ging in zijn stoel zitten ronken. Zij wist dat hij in de kroeg klaf van Jasten en moppen vertelde, terwijl zij bij het tarengel voor een hongel hem de verstelde. Dan hierp zij een blik uit het raam. En haar kind in een schamelijk bedje, Goot de aardappels af en gunde die ploerte verzetje. De zoon van haar tweede mevrouw, een mislukte student in de rechter, belaagde haar eer en haar deugd.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 En u hoort hem nu ook. Ze zijn, Peter schrijver met nooit meer verliefd. Het is net op elke plaat die je hoort erover gaat. Over liefde en hoe mooi dat wel kan zijn. Ze hebben het zo graag: over vlinders in hun maag. Het is meestal roze geur en manen Maar verwacht van mij geen suiker zoet of liever geluid. Want die vlinders komen onderhand mijn neus en oren uit.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Wanneer je van de wooncommissie een eigen huis krijgt dat ze uniek, dan is je leven met permissie, dag en nacht muziek. Of als die woning heel wat duiken, al is de huur wel honderd piek, Je blijft van puur geluk aan het dag en nacht muziek. Schijn op je raam zijn treed je enkel in verrukking. Maar de pop, de sleur en je goed humeur, kraken in verdrukking. En alle vrienden op je buren, verandert spoedig in paniek. Hij klinkt door alle vier je muren, dag en nacht muziek. Want in de straat, daar woont al jaren, een muzikaal, volleerd publiek. Daar maken jasten Familie van beneden met wielfoons trouw in het portiek. Ja, zelfs de baby maakt de vrede. <lacht> Dag en nacht muziek in de achtertuin blaast papa bazuin. Het is bijna niet te geloof. En trompet, de schal, van overal. En de drummer die van boven de kruiden neer, de smid, de kapper, die spelen allemaal manjes Ja, zelfs de poesje maken dapper. Wow.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 en de zamenschel en de gronde kurketrekker. Met de rammelaar, een verroeste schaar. Een toeter en een wekker. En een trik van wat glazen. Zo flink de sterkelijke artistiek. De buren groepen in extase.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 dan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 John van Kesteren, maar geen Willie Alberti. Ik denk dat Willy onderschat is als operazanger. Zijn plaat uh, die hij met opera heeft gemaakt. Dat is, er is nooit zo'n plaat in Nederland gemaakt, daar ben ik van overtuigd. Dat, uh, en ik heb Willy ook nog nooit vals voor zingen. Hij was zo schandelijk muzikaal.